Rusland maakt volgens Oekraïne in de oorlog veel gebruik van de Iraanse drones. De westerse elektronica-onderdelen die nu in de drones zijn ontdekt... zijn gemaakt tussen 2020 en 2021. Het Nederlands elftal is op weg naar huis. Het vliegtuig van de selectie van Van Gaal vertrok om 11 uur uit Qatar. Aan het eind van de middag wordt het op Schiphol verwacht. Gisteren verloor Oranje in de kwartfinales van Argentinië na strafschoppen.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 Weer een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja. Benho zit daar voor uh, weer tegenover mij. Goedemiddag Benno. Ik zal, ja, goedemiddag, maar ik zet even aan mijn wangetjes voor de kijkers. Ja, ze, de zien het, ja. ze zien het hoor. Ze zien het. live.nl. Ik heb een beetje hangwangen, het lijkt wel. Ja. Ja. Zet God. je de kerstboom niet aan, want uh, dan hebben we, nee, hebben we weer geen nee, uitzending. Ik hè, blijf dus we blijven overop. <laughs> over alles uh, wat er als je ziet op de camera. van dat kerstboompje, dat hebben we net neergezet gaat op batterijen. ja, Dat er niet de pleuris uitbreekt. Nee, nee, nee. Hele goede middag, luister. Uh, goedemiddag Rob. Ja, we gaan er weer flink tegen aan. overvol programma en uh, dat gaan we straks beginnen met uh, even de, met de brandweer bellen. Ja, ik moet even met de brandweer bellen, want uh, uh, we kregen een paar weken geleden een uh, persbericht. De natuurbranden zijn geen seizoenswerk meer. Nou, daar willen we natuurlijk alles van weten. Dan hebben, gaan wij bellen met Giel Belen. Kent u hem nog? Of kent u hem nog steeds? Ja, dat is natuurlijk uh, dat is een oud-collega van mij trouwens van Radio Holham 105. Ja, daar heeft hij gezegd. Ja, hij is precies 20 jaar jonger en uh, toen ik rond 1995 bij Halem 105 uh, naar binnen stapte in de kleine Houtstraat, een piepklein uh, abonnechtig studiootje, maar wel gezellig, uh, was Giel daar technicus en hij maakte daar een kinderprogramma, hij heette toen nog Michiel. Was uh, dat, uh, dat hele kleine straatje zeg maar, bij de gedempte Oude Gracht uh, daar aan de zijkant? Ja, Klopt, ja, en dan ja. aan de linkerkant zat dat pand volgens mij. Ja, well, ja, ja daar ben ja. ik ook één ja. keer binnen geweest. Ja, en was, nou ja, wat ik zeg... Een, wat simpel, maar toch heel gezellig studiootje. En waarom gaan we Giel bellen? Omdat hij ambassadeur is van Music Kids. En, en Giel gaat volgende week een live radioprogramma maken... in het Spaar Gasthuis. Nou, het hoe waarom daarvan, dat hopen we hem zelf te laten vertellen... En, en dan, euh, nou ja, tweede uur zal ik ook even mee, gaan meenemen. Ja, we is... hebben ook voetbal trouwens, hè? En we hebben voetbal. Toch? Ja, DVVA uit Amsterdam spelen we vandaag. Ja. Uits.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 Um, organisatie van de Vrij Metselaars en Paul gaat een lezing geven komende week over uh, in de Vrij Metselaarshorshje in Haarlem. Dus uh, hij zit in Brussel, maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon lastig vallen. Dus uh, dat is het eigenlijk een beetje van de vandaag. En ja, er ook heel veel berichten. Dat wil ik zeggen en heel veel lekkere muziek. Ook dat. Laten we daarmee beginnen. Nou, die komt ook nog. Oh, maar okay. eerst uh, Pepsi, oh, hey. Pepsi en Shirley. Pepsi en Heartache.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 Ja, natuurlijk speelt dat een rol. Ja, er ligt inderdaad uh, hè, Natura 2000, uh, dat zegt eigenlijk dat we uh, ja, meer biodiversiteit nodig hebben in de natuur.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 Ja, ja, ja, dat ligt allemaal al vast natuurlijk. Uh, bij een bepaalde waarde dan sturen we een x-aantal uh, voertuigen naar de brand toe. Ja, dat klopt. En het is niet niks, hè, want we hebben natuurlijk afgelopen, en ik moet even in mijn geheugen graven, uh, dit jaar nogal wat brand, natuurbrandmeldingen in uh, Muiden gehad een, een paar keer. En dan wordt, er wordt altijd vrij fors opgeschatigd, toch even zo gauw uh, zo'n zo kleine 50 band met voertuigen erop af. Ja. Hè?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 Oké, okay, helemaal goed. Goed, uh, dankjewel Maurice en een heel fijn weekend. En uh, fijn dat je even bij ons in uitzending wilde komen. Ja, dankjewel. Graag fijn, gedaan. Okay. Zo is het, fijn weekend. Nou uh, Rob, nog, ja. even oh, de, ja. uh, nog even een update. -tje. We hebben het toch over branden. Er was uh, vanmorgen om half vijf over half negen... een uh, brand en, bijgebouw en in de Duindorrenlaan in Benveld. Uh, daar uh, heeft de brand weer ook onderzoek uh, naar verricht. Uh, daar hebben ze een speciale afdeling voor. Dus een team brand.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 Um, dan nog twee reanimaties in Haarlem en in Nieuwvennep. Um, en nog een buitenbrand in Velsenoord. Dus kortom, geen rustige zaterdag voor de brandweer. Nee, zeker niet. Het is heel opvallend, uh, Benno. Nou ja, we houden de berichten in ieder geval in de gaten. Mochten wat te melden zijn, dan hoor je het hier. Ik een miljoen voordat ik Subtitles There's the Amazon, this every road that I've been on Het is hier lekker, hè? deze nieuwe single van uh, Lost Frequencies. Jordan, Back to You. Ja, en uh, we gaan als de brandweer uh, vandaag. Want we zijn alweer uh, bij het weer uh, terechtgekomen, Benno. Vol gas gaan we vooruit. Ja, maar uh, je zeker. moet uitkijken, want het is plaatselijk... Plat in het hele land. Code geel, code geel. Ja, en, gelukkig uh, hebben ze wel weer van Spaanlanden gestrooid. Oh, dus, heb je ze gezien? Ja, oh, ja oh. ze waren u druk aan het rondrijden. Ja, ja, ja, ja. Nou, gelukkig maar. Maar in ieder geval um, in Zandvoort is het vandaag. En morgen en overmorgen. In ieder geval uh, overdag boven nul. morgen twee graden. En dus maandag 1 graad.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 ze scoren niet heel veel, want wij scoren wel makkelijker als zij scoren. En dit moment. wij uh... nou ja, gaan weer naar de aanval. Doen, ja, we, waren ook net, we waren net begonnen voor jullie belden. Dus, uh...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 De, de single van uh, Wilke Power in uh, Baby, I Love Your Way. Benel, jij zei het aan het begin: je wilde een beetje kisterge uh, muziek horen. ook ja, hè, ja. Vandaag. Ja, ja. We hebben er een gevonden. Als ja, als de eerste sneeuw valt. Hier is uh, Emma Heesers. Als ik het zag onder de kerstban, dat ik van je hou. En als ik in je overkijk. O kijk. Dan zit de tanden bij de pijn. Als de het sneeuwvlok op het dag valt dan ben ik.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 Nee, maar het is toch altijd nog wel schrikbarend. Uh, Zandvoort staat op de plek 34. 34, en, uh, nou ja, dat is mooi. <laughs> ja, en als je nagaat uh, dat uh, Bloemendaal op plek 348 staat. Uh, Heemstede op 333. En Halem op 75. Dan, uh, dan vallen we wel op. Ja, maar dat komt we. omdat we een beetje Amsterdam Beach zijn natuurlijk. Ja, ja, ja misschien wel. En uh, in ieder geval, uh, inwoners verdacht van ondermijnend delict. Die, uh, dan staat Zandvoort op uh, plek 56.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 En dan hoor je dat zo dadelijk hier op de Sanfordse Radio. Voor de disco-liefhebbers, een jaren tachtig plaats. Hier is Joy Sims en Coming to My Life. Voor de uh, disco liefhebbers, Joe Simpson, uh, coming to my life. Zet je radio onder de kerstboom. Drive on for Christmas. En zet hem op VFM. Just the same Daar uh, komt hij weer langs natuurlijk, hè. Deze uh, kerstklassieker. Chris Ria in Driving Home uh, for Christmas. Even vragen aan uh, Jan van de leden. Jan, staat jouw kerstboom al uh, thuis, of niet? Ja, die staat, die staat. Ja, ben je er al helemaal ja. klaar voor? Ja, die staat, en die staat heel mooi. Nou, hartstikke mooi. Uh, Lampen aan en uh, gaan. Ik moet wel zeggen dat ik het eerste van mijn leven een kunstboom huis. Oh, oké, oké, oké. Ik vind wel een hoop binden, omdat, uh... Een hoop binden, een kunstboom?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 Maar achter we het nog steeds dicht. Uh, Milan wordt hier nog ja, Jan, even een vraagje. Hè? Ja, je ja. zei het, hè? heel veel uh, vaste spelers uh, die zijn er uh, vandaag uh, niet. Um, ja, de, de invallers, hoe doen ze het op dit moment? Gaat het goed? Uh, Silvio...